11 uur hard met het NOS-journaal. De FBI heeft in New York een man aangehouden. die een bomaanslag wilde plegen op het gebouw van de Federal Reserve Bank. De verdachte probeerde voor het gebouw een personenbusje te laten ontploffen. met een bom van 450 kilo. Maar undercover-agenten hadden hem namaak-explosieven geleverd. Volgens de FBI kwam de 21-jarige man in Bangladesh. in januari van dit jaar naar de Verenigde Staten. met de bedoeling daar een aanslag te plegen. Hij werd al lange tijd geobserveerd door de FBI. Griekenland is het bijna eens met schuldeisers over een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Dat schrijft de Financial Times na een gesprek met de Griekse minister van Financiën, Stoenaras. De Griekse regering onderhandelt al maanden met Europa en het IMF over nieuwe maatregelen die een besparing van 14 miljard euro opleveren. Volgens Stoenaras lukt het niet om het akkoord morgen op de eurotop te presenteren. Volgende week wordt er verder onderhandeld.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 Ze woont nu in een nonnenklooster. De voorzitters van de Europese Commissie, de Europese Raad... en het Europese parlement zullen in december namens de Europese Unie... de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Dat heeft een van de drie, parlementsvoorzitters, Schulz, bekendgemaakt. Hij heeft daar gisteravond met José Manuel Barroso en Herman van Rompuy... een afspraak over gemaakt. Wie van de drie op 10 december in Oslo de toespraak houdt, staat nog niet vast. Iran is voor een wapenstilstand in Syrië... tijdens het islamitische offerfeest volgende week. Dat heeft president Ahmadinejad laten weten... meldt het Iraanse staatspersbureau. De internationale bemiddelaar Brahimi had Iran om hulp gevraagd... om de twee partijen in Syrië op één lijn te krijgen. Eerder vandaag wees de Syrische president Assad de oproep van Brahimi... voor een bestand nog af. Als reden gaf hij op dat de rebellen zo verdeeld zijn... dat ze zich nooit allemaal aan het bestand zullen houden. Maar Brahimi verzekerde Assad... dat de opstandelingen een bestand zullen respecteren. In Noorwegen zijn delegaties van de Colombiaanse regering... en de guerrillabeweging FARC begonnen aan gesprekken... die moeten leiden tot een definitief vredesakkoord... en een einde aan de gewapende strijd van de VARC. De verwachting wordt morgen in Oslo het officiële startslot gegeven... voor de onderhandelingen. Het is de bedoeling dat de besprekingen een vervolg krijgen op Cuba. Of het Nederlandse farc lid Tanja Nijmeijer een rol speelt... bij die onderhandelingen, is onduidelijk. De UEFA onderzocht het racistische gedrag van Servische fans... tijdens de wedstrijd tussen Jong-Servië en Jong-Engeland... gisteravond in Kroesovac. Volgens de Engelse spelers klonken er al vanaf de warming-up oerwoudgeluiden. De Britse voetbalwereld reageerde met walging en boosheid... net als de Britse politiek. Premier Cameron riep de UEFA op om strenge maatregelen te nemen... tegen de Servische voetbalbond. Het duel liep na afloop volledig uit de hand. De feestvierende Britten werden vanuit het publiek bekogeld... met stenen en andere voorwerpen... Servische spelers deelden in de katakombe klappen uit aan hun tegenstanders. Israël en de Verenigde Staten houden eind deze maand... hun grootste militaire oefening tot dusver. De, de oefening duurt drie weken en er doen 3500 Amerikaanse... en 1000 Israëlische militairen aan mee. In Israël wordt een regionaal conflict gesimuleerd... waarbij het land wordt aangevallen met korte en lange afstandsraketten. De oefening lijkt een waarschuwing aan het adres van Iran... Dat land dreigt Israël aan te vallen mocht het besluiten... de nucleaire installaties in Iran uit te schakelen. Schrijver Peter Buwalda krijgt de Anton Wachterprijs... voor zijn roman Bonita Avenue. Volgens de jury is het de beste debuutroman van de afgelopen twee jaar. De Anton Wachterprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding... voor het beste literaire debuut. De vakjury prees Buwalda om de rijke inhoud... en de volwassen stijl van deze bijzondere roman... De Anton Wachterprijs wordt op 10 november uitgereikt in de Grote Kerk in Harlingen. Anton Wachter is een romansfiguur van de in Harlingen geboren schrijver Simon Vestdijk. Het weer dan nog vannacht droog en een graad of 11. Morgenochtend bewolkt met in het westen en noorden kans op een beetje regen. Smiddags middags droog in het oosten af en toe zon. Het wordt morgen zeer zacht, 17 graden in het noordwesten en een graad of 21 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Clary Polak. Lance Armstrong moest zich vandaag terugtrekken... als voorzitter van zijn eigen Live Strong-organisatie... die geld inzamelt voor de strijd tegen kanker. U weet wel, die club van die gele polsbandjes die de halve wereld draagt. Na de gele trui heeft Armstrong dus nu ook de gele bandjes waardeloos gemaakt. Hij wordt bedankt. Goedenavond, welkom bij het oog van woensdag. Is het tijd voor een verzoeningsmonument? Of moeten we juist terug naar een herdenking van uitsluitend slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog? De discussie leidt weer op in Geffen en de betrokkenen voeren haar vanavond in het oog. Borstkanker bij mannen. Het komt niet zo vaak voor, maar als mannen borstkanker krijgen... dan worden ze op dezelfde manier behandeld als vrouwen. Terwijl er grote verschillen zijn, naar nu blijkt. In de Verenigde Staten kijkt niemand ervan op dat schrijvers de samenleving bekritiseren. Sterker nog, men ziet het als een waardevolle karaktertrek van de democratie. Bij gebrek aan Nederlandse equivalenten schreef Graaf Boomsma een boek over de Amerikaanse multatulis. Om 5:12 voor twaalf buigen we ons over de vraag of de openlijke steun van een beroemde zanger als Bruce Springsteen aan Obama veel zoden aan de dijk zet. En we hebben weer live muziek in de studio, de zanger en de gitarist van Someday... Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 17 oktober. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker is al jaren de slogan van de Belastingdienst. En dat blijkt, want de commissie van Dijkhuizen stelt voor om het aantal belastingsschijven terug te brengen tot 2. De BTW moet nog eens 2% omhoog, de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt en gepensioneerden moeten meer belasting gaan betalen. Het levert veel extra banen op, volgens de naamgever van de commissie. We hebben dan het, het planbureau gevraagd om dat ook eens door te rekenen. En die komen inderdaad ook op termijn op zo'n 140.000 extra banen op de langere duur. De plannen liggen nu op tafel bij de hoofdrolspelers in de formatie van het nieuwe kabinet. Maar, zoals u weet, er heerst daar radiostilte. Daar doen we geen uitspraak over. Fijne dag. Maar de vereniging Eigen Huis is tevreden. In de eerste plaats wordt de hypotheekrenteaftrek dus afgebouwd... om het ja, aanhouden van schulden eigenlijk te ontmoedigen. Maar al dat geld wordt weer teruggegeven in de vorm van lagere belastingtarieven... Hoewel ouderen meer belasting moeten gaan betalen... is de ouderenbond AMBO voorzichtig positief. Ze hoopt wel dat de plannenmakers met meer compensatiemaatregelen komen. De zorg wordt duurder, de medicijnen worden duurder. Er valt een heleboel buiten het zorgpakket. Alles wordt duurder. Dus ja, hoe ga je dat betalen? Vannacht was het tweede debat tussen president Obama en zijn uitdager Romney. Deze keer was de president een stuk feller... en peilingen wezen hem dan ook als winnaar aan. The president's policies have been uh, exercised over the last four years, and they haven't put Americans back to work. And governor Romney says he's got a five-point plan. Governor Romney doesn't have a five-point plan, he has a one-point plan. I'll get America and North America energy independent. I'll do it by more drilling, more permits and licenses. Governor, when you were Ma governor of Massachusetts, you stood in front of a coal plant and pointed at it and said, this plant killed. It was a terrorist attack, um, and it took a long time for that to be told to the American people um whether there was some misleading or instead whether we just didn't know what happened i think you have to ask yourself why didn't we know while we were still dealing with our diplomats being threatened governor romney put out a press release trying to make political points that's not how a commander in chief operates de consulaire rotterdam opende vanochtend weer haar deuren maar niet zonder extra maatregelen zodat niet nog een keer kostbare schilderijen kunnen worden gestolen plantenbak aan neerzetten waar is het voor voor de bescherming waarvan aan de schilderijen. De bezoekers waren daags na de kunstroof nog danig onder de indruk. Ik ben er zeker van geschrokken. Ja. Ik wist niet dat dit uh, mogelijk was in zo'n museum. Ja. Een compliment voor het museum dat ze zo snel open zijn. Want het is nog wel niks wat er gebeurd is natuurlijk. De nieuwe editie van de Dikke Dalen telt maar liefst bijna 1750 nieuwe woorden. Een voorbeeldje. Wat betekent het, staat er? Een uh, gedicht dat een collage is van door een zoekmachine getoonde resultaten van een zoekopdracht op internet. Maar je kunt van die nieuwe woorden ook prachtige volzinnen bouwen, zoals nieuwslezer Herman van der Zand demonstreerde. Pak uw smartphone... Retweet een flarf of ga gezellig wordfeuden. Een andere vorm van casual gaming mag natuurlijk ook. Maar wij zijn nu eenmaal gek op woordspelletjes. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Het nieuws in de krant van morgen werd voor u samengevat door Freddy Fontein. Er komen gespecialiseerde rechters voor mensenhandelzaken. Trouw schrijft dat dat staat in een rapport van de nationaal rapporteur Mensenhandel... dat morgen wordt aangeboden aan minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Morgen is de Europese Dag van de Mensenhandel. Uit het rapport blijkt dat in 2010 de meeste van de 166 rechters... die zich met mensenhandelzaken bezighouden, maar één zaak behandelden. Een aantal deed er twee. Doordat rechters zo weinig zaken doen... hebben ze soms onvoldoende kennis van de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. De minachting in Nederland voor het Europees Parlement... is het gevolg van een bekrompen kijk op de wereld. Dat zegt de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, in de Volkskrant. Het probleem van de Nederlanders is dat ze de eigen navel als middelpunt zien, zegt Schulz. Hij baseert zich mede op de Nederlandse tv-journaals die hij regelmatig bekijkt. Die besteden volgens hem vooral aandacht aan nationale relletjes. Verder zegt Schulz op de vraag of er een reëel risico is dat de EU uiteenvalt. Zeker, de Europese Unie is op weg naar een mislukking. De kans is klein dat de wietpas per 1 januari landelijk wordt ingevoerd. Het AD schrijft dat er een compromis in de maak is waarbij klanten van shops zich niet meer verplicht hoeven te registreren. Dat melden Haagse bronnen. Coffeeshops zijn dan geen besloten clubs meer... en ook kunnen klanten weer in het hele land softdrugs kopen. Buitenlanders zouden nog wel uit de shops geweerd moeten worden. De nieuwe pensioenregels, inclusief de hogere rekenrente... hebben inderdaad, zoals verwacht, die financiële positie... van veel pensioenfondsen flink verbeterd. Het FD deed onderzoek naar het precieze effect van de maatregelen... en schrijft op de voorpagina dat de gemiddelde dekkingsgraad... In september met 3,5 procentpunt is gestegen. De krant onderzocht de 50 grootste pensioenfondsen... die samen bijna 90 procent van het totale pensioenvermogen beheren. Maar niet alle pensioenfondsen zijn uit de problemen. Het ABP en de metaalfondsen staan er toch nog steeds niet goed voor. Een spits schrijft dat een aantal faculteiten van de Vrije Universiteit in Amsterdam... tot voor kort claimde de beste in Nederland te zijn. Terwijl dat helemaal niet zo is. Studentennieuws site Soche.nl kwam erachter dat op de websites van Sociologie, Politicologie en Antropologie werd gezegd dat ze de beste waren volgens de jaarlijkse enquête van Weekblad Elsevier. Maar dat is helemaal niet zo. De VU heeft de claims inmiddels van de website verwijderd. Trouw schrijft dat goederen-trainers stiller kunnen worden door een nieuwe geluidsarme remtechniek. Nieuwe composietremmen kunnen 10 decibel stiller zijn dan de huidige van Gietijzer. Er rijden dagelijks al vier stillere vrachttreinen. En er is nu een nieuwe subsidieregeling die een doorbraak moet forceren om meer treinen stiller te maken. Een eerdere regeling mislukte doordat de goederenvervoerders de bijdrage van de overheid niet aantrekkelijk genoeg vonden. Een van de nieuwe afspraken is dat de vergoeding voortaan vooruit wordt betaald. En er wordt in Nederland steeds minder begraven en steeds meer gecremeerd omdat cremeren minder kost en de grafkosten stijgen. En omdat crematie niet meer als zakelijk en cool wordt beschouwd, schrijft het Nederlands Dagblad. Die toenemende voorkeur voor crematie zorgt bij gemeenten voor problemen. De wet verplicht een gemeente minstens één algemene begraafplaats voor zijn inwoners te hebben. Vooral voor kleine gemeenten zijn de kosten van onderhoud en beheer de laatste jaren harder opgelopen dan de opbrengsten. In 2010 ging er volgens het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland in totaal al 53 miljoen bij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. Zo is het. En nu muziek hier in de studio. Karim Terveer en Woodrof Wegkamp van de band Someday. U hoort ze nu in I Want You Right Now. One, two, one, two. Our lives have changed, we grew apart. We lost ourselves, we kept our hearts without a doubt. We should start over, over. We had our tries to say goodbye, and still we failed so many times. Let me confess, what's on my mind and get it off my chest. I want you right now, I don't care, I need you here somehow We know better than to shut things down, all night And stay here, oh, just stay here I want you right now, I don't care, I need you here somehow We know better than to shut things down, all night I want I'll movie nights and hanging out till the morning light. Those days are gone, but we could start over. Over I'm not the same, I'll tell you how I'll play a song. Just hear me now. I had the time to spat it out and get it off my chair. I want you right now. Right now, I want you right now van de band som U hoort ze straks later dit uur nog een keer. Opnieuw is er discussie over een monument voor alle doden uit de Tweede Wereldoorlog. In het plaatsje Geffen wordt zaterdag een monument onthuld... met daarop niet alleen de namen van Nederlandse en Engelse slachtoffers... maar ook de namen van 16 Duitse soldaten die in die omgeving sneuvelden. Hier in de studio Willem Koster van het Centraal Joods Overleg. Welkom. En in Brabant zit de verantwoordelijk wethouder Rini van de Ven... van de gemeente Maasdonk, waar Geffen toe behoort. Ook welkom, meneer Ven Van de Ven... Ah, goedenavond. Wat, wat, wat is de gedachte achter het monument? Wat is de reden dat u ook Duitse doden wilt herdenken met dit monument? Nou, laat ik vooropstellen dat het geen oorlogsmonument is. Het is nadrukkelijk een monument tot uh, verzoening. Verzoening van uh, naar de toekomst, Kijk, maar ook rekening houden met het uh, verleden. En verzoenen doe je samen. Dus vanuit dat oogpunt hebben gezegd... dan moet je dat ook samen beleven met z'n allen. Mm -hmm. Waarbij we, uh, mogen eerlijk zijn, uh, uh, best begrip hebben voor de emoties... die menig een oproept. En vandaar ook zijn we ook blij dat... in ieder geval het uh, Joost Comité heeft aangegeven met het college in gesprek te gaan. En dat ja, zal het morgen vroeg plaatsvinden. Ja, best begrip. Uh, we hebben net een discussie achter de rug over die jongen... die bij de Nationale herdenking op de Dam een gedicht zou voordragen... over zijn foute oud-oom. Uh, um, Bronkhorst hebben we ook nog gehad uh, op 4 mei... waar uh, men langs Duitse graven wilde lopen. U wist dat het gevoelig lag. Heeft u dat niet doen twijfelen? Wij hebben met uh, de familie van de nabestaanden overleg gevoerd... in een vroegtijdig stadium. Uh, alle familieleden vanuit Geffen waren daar positief over. Dus hebben er een drukke aandacht aan besteed. We hebben toen ook contact gelegd met de Engelse en Ierse overledenen. De nabestaanden daarvan. Die waren ook positief. En toen hebben we overleg gevoerd met de Duitse slachtoffers. En uh, die waren ook positief over fraude. Dus we hebben in de voorfase nadrukkelijk gekeken... naar het lokale draagvlak uh, wat er is. Oké, okay, duidelijk. Willem Koster, um, um, het is dus een verzoeningsmonument... geen oorlogsmonument. Wat is uw bezwaar daartegen? Nou, ik denk dat je wel de naam kunt wijzigen... maar uiteindelijk is het een monument dat gaat over slachtoffers... die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. Um, dat is waarom het er stond en dat is waarom er een nieuw monument uh, opnieuw geplaatst zal worden. En wij maken groot bezwaar tegen het feit, ik gaf het al aan, dat uh, tegelijkertijd zowel de slachtoffers van het natiebewind als ook degene die aan de kant van de natie gevochten hebben, dat die op dezelfde op hetzelfde monument uh, uh, herdacht ja. worden. Maar de heer Van der Ven heeft gezegd net... Uh, er is contact geweest met de nabestaanden van alle slachtoffers... en die hadden er geen oh. bezwaar tegen. Uh, gaan de nabestaanden daar niet in de eerste plaats van zelf over? Uh, ik, ik respecteer natuurlijk de gevoelens van de nabestaanden... Mm -hmm. Maar ik denk dat als je praat over deze materie. En u gaf zelf al aan dat in dit land er redelijk recent. een aantal belangrijke evenementen zijn geweest. Waar juist die juiste aandacht hebben gekregen. Die, wat ons betreft, ook. Uh, ook echt aan de kaak gesteld moesten worden. Dat gebeurt nu opnieuw. Je praat niet over iets wat in Geffen eh, op de maan gebeurt. Maar Geffen ligt gewoon in Nederland. En eh, eh, datgene wat daar gebeurt, gebeurt gewoon in het publieke domein... Eh, die we Nederlanders met elkaar hebben. Maar het is niet alleen een lokale zaak, zegt Dat u. vinden we absoluut niet. Nee. Um, um, meneer, uh, meneer Van Sven, u zegt... Um, um, u heeft alles zorgvuldig afgestemd. Er was voldoende draag. Voor Vlak. Is er contact geweest met de nabestaanden van de Britse en de Duitse doden. Maar er zijn toch ook joden uitgeven omgekomen? Ja, er is een familie van Dijk omgekomen. Ja. Er is gestreefd om in de eerste tijd te kijken of wij nog mensen konden vinden. Daar konden wij niemand vinden. Er is wel nog vandaag overleg plaatsgevonden met een volle nicht van de familie van Dijk om de situatie ook uit te leggen dat naar druk gaat op het oogpunt van verzoenen. En dat hmm. verzoenen, dat doe je samen. Ja, dat zei uh, u net. Maar die volle nicht, daar is, zegt u, mee overleg geweest. Um, wij hoorden vandaag Rabijn van Dijk uit Amsterdam vertellen aan Omroep Brabant... dat hij wil dat de namen van zijn familie van het nieuwe monument uh, worden gehaald. We gaan even luisteren. Als het gemeentebestuur van Geffen dat wil, is dat hun zaak. Maar ik wil niet dat mijn familie op eenzelfde monument komt te staan met moordenaars... Mijn familie hij heeft zich altijd goed gedragen. En, en ik vind de normen van wat goed is en wat kwaad is... mogen niet vervagen en mogen niet door elkaar heen worden gehaald. Er is een absoluut kwaad waar die Duitse soldaten vervochten. En dat was kwaad, is kwaad en blijft kwaad. En zij vertegenwoordigen dat Duivelse kwaad en dat mag. Dat mogen we nooit vergeten. Hij is er dus niet alleen tegen, maar hij wist ook van niks. Nee, maar dat is op zich hoe ver is de familiegraad van de familie van Dijk... ten opzichte van de rabbijn van Dijk. Dat is een vrij verre familie. We hebben niet iedereen kunnen achterhalen. We respecteren zijn opvatting. Maar met, met alle heb... respect, het, het, uh, waar het hier gaat over uh, namen van Joodse slachtoffers... Uh, dan moet dat toch voor u een lampje doen branden. Zeker na al datgene wat er gebeurd is in het afgelopen jaar... Uh, over juist uh, dit soort dingen waarin het gaat... Um, over Joodse slachtoffers. En Joodse slachtoffers staan natuurlijk voor uh, uh, die miljoenen Joden... die in de, in de oorlog vermoord zijn, en, uh, waaronder uh, ruim 100.000 Nederlandse Joden. Dan kunt u toch niet zeggen dat u dat aspect uh, niet hebt meegewogen. Wij hebben, als Centraal Joost Overleg... zijn niet benaderd door u met een vraag van wat vindt u daarvan? Maar laten we even twee dingen scheiden. Of u als jo Centraal Joost Overleg bent benaderd... of dat de nabestaanden zijn benaderd. De heer Van der Ven zegt de nabestaanden zijn benaderd. De heer Van Dijk zegt van niet. Um, um, reageer daar eens op, meneer Van der Ven. Uh, de heer Van Dijk is uh, zeer ver familie van de familie Van Dijk... Uh, die in Geffen uh, mm. uh, overleden is... Op een gegeven moment maak je een aantal keuze. Wat kun je achterhalen als gemeente samen met de, de heemkundengroep uit Geffen? We hebben de heer van Dijk, Rabijn van Dijk, niet kunnen achterhalen. Ook de volle nicht niet van familie van Dijk. En die volle nicht heb ik de avond nog voor deze uitzending uitvoerig gesproken... om een toelichting te geven over het monument wat de doelstelling daarvan is. En zij is akkoord? Wij hebben afgesproken dat wij morgen het overleg afwachten dat ik na het overleg met haar contact neem... en dat ik haar in ieder geval ook persoonlijk een bezoek zou brengen... om okay. het geheel te Ze is toe nog niet lichten. akkoord gegaan in elk geval, wat dat betreft. Nee, maar het nee. gaat er eerst om uh, met elkaar in gesprek zijn... en niet elkaar de rug toe te keren. Ja. Als je met elkaar in gesprek bent, kun je kijken van... Uh, uh, kom je tot een, een verzoening met elkaar... waarbij ik gewoon ook eerlijk zeg, ik heb begrip... Uh, respect ook voor de emoties die het bij mensen oproept. Dan moet ook gewoon eerlijk zijn, we moeten niet wegduwen... Absoluut niet, Dan moet niet terugtoekeren, toekeren... maar wel het overleg voeren met elkaar. En ik hoop dat we morgen gewoon een goed overleggen met ja. elkaar... waarbij ook rabijn van Dijk heeft aangegeven... dat hij graag aanwezig wil zijn. En M daar zeg ik ook geen nee tegen. Meneer Koster, um, uh, we hebben het net gehad over 4 mei... we hebben het net gehad over de gemeente uh, Bronkhorst, waar Vorden toe behoort. Um, um, die behoefte om aandacht te vragen voor mensen... die nou eenmaal vanwege hun nationaliteit... aan de verkeerde kant streden, dat is een trend. Hoe verklaart u die? Nou, ik denk dat uh, uh, in Nederland de behoefte is... nu, is ruim 60 jaar, 65 jaar na de oorlog... om de afstand te nemen van uh, datgene wat er gebeurd is... om over te gaan tot de orde van de dag... en te zeggen van uh, wat gebeurd is, is gebeurd... en we hebben alleen maar de toekomst voor ons. Ik denk dat dat een van de oorzaken ja. is van de, van de trend. Het, het woord verzoening gebruikt u niet. Zou het niet een behoefte zijn om tot verzoening te komen met het verleden? Uh, wij hoeven niet te komen tot verzoening met het verleden. Nou. Als het gaat wat ons betreft over verzoening... dan praat je in, in het jaar 2012. Uh, en daarin zeg je van, met wie willen wij ons verzoenen? Uh, wij zullen ons zeker niet verzoenen met uh, uh, de mensen... die uh, de daden hebben begaan die zij uh, in de oorlog hebben begaan. Daar zullen wat? wij ons niet mee verzoenen. Hun nabestaanden? Wij, wij zijn bereid om met, met iedereen te praten over verzoening... Maar ik denk dat we goed in de gaten moeten hebben dat er twee dingen zijn. Het gaat over herdenken, datgene wat er gebeurd is. Verzoenen is iets anders. En ik ben zo bang, en dat is ook wat er gebeurt... dat uh, in de gemeente Geffen die verzoening en die herdenking... gewoon op één hoop gegooid worden. En gezegd van, onder, met uitspreken van respect naar elkaar toe... slaan we dat herdenken over en we richten ons op het verzoenen. En daar maken wij tegen. Het lijkt erop, meneer Van der Ven, of het verzoeningsmonument... zoals u het noemt, zijn doel voorbij schiet. Nou, je moet op een gegeven moment een eerste stap zetten. Uh, wij hebben dan de uh, eerste stap gezet om te komen tot uh, verzoening. Waarbij wij het verleden niet willen wegduwen of willen afsluiten. Maar we willen rekenen met het verleden, kijken naar uh, de toekomst. Het is een monument tot verzoening. Wij zullen ook zeer indrukkelijk met uh, betrokken Joodse uh, clubs... Uh, ook rekenen met het hoge beroep dat speelt in de gemeente uh, Bronckhorst... rondom discussie voor de. Uh, hebben wij geen uitspraak gedaan... dat uh, dit of 4 mei uh, de dooduitdenking zal zijn... de plaats van de Nee, maar De uitspraak goed. is nog niet gemaakt. Dus wij zullen er ook netjes naar kijken... van hoe we dan met elkaar omgaan. Maar we doen wel een dringend beroep op iedereen... Om nu vanuit oogpunt elkaar de hand uh, te reiken. Want volgens mij uh, redden we niks in deze wereld om elkaar de rug toe te keren. Uh, en als je met elkaar de hand reikt, dan kun je de anderen wel aanvaren of niet aanvaren. Maar je hebt wel dan met elkaar in gesprek. Oké, okay, tot slot. Uh, meneer Koster, uh, de heer Van der Ven zegt uh, het is nog niet zeker of we de herdenking en de verzoening in dit geval uh, op 4 mei zullen uh, samenvoegen. Uh, misschien gaan we herdenken op een andere plaats. En dan blijft de verzoening op die plek. Uh, uh, Laten we niet doen alsof wij uh, in deze gekunstelde constructie of we daar uh, waar aan hechten. Uiteindelijk is het monument, is, uh, het oorspronkelijke monument, en ook het nieuwe monument, is neergezet om de slachtoffers te herdenken. En dat is wat er primair aan de hand is. Nogmaals, verzoen is prima, met andere mensen en op een ander tijdstip. U gaat morgen nog met hem praten, met elkaar praten. Wij ja. gaan morgen in Geffen spreken met BMW. Goed, um, um, ik ben benieuwd of er nog nieuwe argumenten aan toegevoegd kunnen worden aan deze discussie. Ik dank u in elk geval, uh, beide wethouder Rini van de Ven... en Willem Koster van het Centraal Joods Overleg. Inmiddels zijn de heren uh, van Samday weer hier gaan zitten: um, Karim Terveer, de zanger en uh, gitarist Woodrow We Wegkamp. Uh, Karim, de, um, er ligt een nieuwe, een nieuwe CD voor mij. Daar staan jullie overigens met z'n vijven op. Ja, dat klopt. Jullie, jullie bestaan eigenlijk uit vijf uh, personen. Ja, we zijn eigenlijk met z'n vijven. En ja. uh, vanavond uh, uh, ben ik samen met Woetro, de gitariste. Ja. En, en uh, Someday heette jullie Ooit, wat ooit? Ooit. Ja, wat willen jullie ooit? Ooit. Uh, ja, nou goed, ons uh, ja, succes hebben met muziek. En, en daar echt al onze kaart voor gewerkt hebben. En daar... Uh, uh, ja eigenlijk alles wat, wat, wat met muziek te maken heeft, gewoon gedaan hebben. Dus onder andere dit album, daar zijn we super trots op dat we die ja. nu uit hebben gebracht. Ja. En heel veel spelen. En we zijn eigenlijk met niets begonnen. En uh, met onze hoop dat we ooit uh, uh, ja, toch echt wel uh, veel succes gaan boeken met Sander. Ja. Ja. Dus ooit is bijna aangebroken misschien wel. Wie weet. Wie weet. Ja. Goed, jullie hebben net uh, gespeeld het eerste nummer van jullie nieuwe cd, Rolling Stone. Uh, jullie gaan nu het laatste nummer van uh, die cd spelen, Hey! One, two, one, two, three, four. Hey, I'm on this road where I belong. Subtle change. of life I have grown older to see that the person in me lost its track of time and now moving with no directions with no distractions and it The more I'm a stranger, the less I feel. Same hoor u. Het UMC in Utrecht heeft vooruitgang geboekt in het onderzoek naar borstkanker bij mannen en vrouwen. Een van de leden van het onderzoeksteam van het UMC promoveert morgen op dat onderzoek. En het hoofd van het onderzoeksteam van het UMC is hoogleraar pathologie Paul van Diest. En hij is hier. Goedenavond. Goedenavond. Uh, waar was u naar op zoek? We waren eigenlijk vol op zoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in hun borstkankers. Hmm omdat we verwachten dat die er waren en we ook denken dat dat een weerslag zou moeten hebben over hoe je daar de diagnostiek van doet en de precieze behandeling zou moeten doen. Juist. En de bevinding is? De bevinding is dat het inderdaad zo is dat op genetisch niveau er behoorlijk wat verschillen zijn tussen borstkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen. Ja. Uh, uh, dat zegt mij nog niet zoveel. Maar ik wil ook niet een enorme uh, medische verhandeling. Kunt u er iets meer over zeggen? Kanker is een ziekte van de genen, van het DNA. Er zitten veel Afwijkingen in genen in verschillende vormen van kanker. We hebben dus naar verschillende genen gekeken. die vergeleken tussen borstkanker bij vrouwen en borstkanker bij mannen. op zoek naar de verschillen. Juist, en wat hebben mannen daaraan? Het is nu heel duidelijk geworden. dat borstkanker bij mannen eigenlijk behoorlijk verschilt van borstkanker bij vrouwen. Mm -hmm. En dat betekent dat we daar in de diagnostiek, maar vooral de behandeling. want daar gaat het uiteindelijk om. ook echt rekening mee zouden moeten houden. En dat de behandeling eigenlijk veel meer moet worden toegesneden op de specifieke afwijkingen in borstkanker bij mannen. Want de huidige situatie is dat we de behandeling en de diagnostiek... eigenlijk heel erg hebben afgeleid van hoe we dat bij vrouwen doen. Mannen worden precies zo behandeld als vrouwen, eigenlijk wat dat betreft. Bijna. Daar komt het bijna eigenlijk op neer. Ja. En de ja. vraag is dus of dat terecht is. En ik denk dat we nu zien u vermoedt dat vermoedt niet, dus. niet terecht U vermoedt dat de behandeling van mannen dus niet adequaat is? Dat zou best zo kunnen zijn. Juist. Uh, een van de weinige Nederlandse mannen met borstkanker is hier in de studio. Dit is niet leuk voor u om te horen denk ik, of wel? Nee, ik vind het wel goed om te horen. Ja, ja ik denk dat elke uh, verlenging van elk onderzoek... en weer een nieuwe uh, invalshoek of nieuwe ontdekking... alleen maar goed kan ja. zijn. Ja. Dit, u hoort Willem Poelstra, die had ik nog niet, had ik nog niet gezegd. Um, uh, maar u hoort dus dat um, de behandeling die u tot nu toe hebt gehad... dat die wellicht niet adequaat is. Nou, ik denk, ik, zover ik weet, is wat met de kennis van u... dat die adequaat is... Ja. Bij uh, u wel, in elk geval. En, nou ja, ja, dat in ieder geval wel. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat de aanloop in een ander ziekenhuis... Uh, niet goed was. En waarschijnlijk heeft het daarmee te maken... dat niet op tijd ontdekt werd... ah, we hebben met een man te maken. Het zou ook wel borstkanker kunnen zijn. De diagnose waar Hè, we het dus net over hadden is te duurt, laat gesteld, duurt, zegt u? Ja, is, is te laat... Of, is veel te laat gesteld. Ja. Uiteindelijk, op dit moment, zoals het eruit ziet, is het toch nog goed gekomen... door naar uh, Antonie van Leeuwenhoek te gaan... waar men wat adequater natuurlijk, überhaupt met borstkanker, echt gespecialiseerd is. Ja. Uh, maar ik, ja, er zijn natuurlijk zoveel ziektes... dat elke keer over tien jaar weten we weer meer. Dus ik, ik heb niet het idee... Uh... Dus wat er nu gedaan is, zal voldoende geweest zijn. Mm. En ik hoop dat inderdaad door dit onderzoek... Uh, er weer beter op gereageerd kan worden. Ja. Hoe, hoe is het bij u ontdekt? Want bij vrouwen is het dan meestal omdat ze een knobbeltje in hun borst voelen. Ja, voeren. ik ook. U ook? Ja. Alleen, uh, ik ontdekte dat. En tijdens uh, het onderzoek in het Onze Lieve in Amsterdam... kreeg ineens nog wel dat te horen gasten, ja, ja, ja. dat uh, ja. het wel groter geworden was als twee jaar geleden. En daar schrok ik erg van waarom ze me dan niet onder controle hadden gehouden. Ja. Is, eventjes nog terug naar, naar u... Is de, um, hoe zou ik het zeggen, zijn de symptomen bij mannen en vrouwen hetzelfde of zijn die ook anders? In principe zijn die hetzelfde. hetzelfde. Heel veel borstkankers bij vrouwen worden ook ontdekt. Of in het bevolkingsonderzoek. Nou, dat is er niet voor mannen. Nee. Natuurlijk wel voor vrouwen. Maar veel vrouwen ontdekken los van het bevolkingsonderzoek een knoppeltje in de borst. Gaan ermee naar de dokter en laten daar verder onderzoek naar doen. Bij mannen gaat dat heel vaak op dezelfde manier. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat mannen er veel minder op gespit zijn. dat ze wel eens borstkanker zouden kunnen hebben. Omdat het zo zeldzaam is. En heel veel mannen waarschijnlijk helemaal niet beseffen dat ja. zij het ook zouden kunnen, kunnen. Maar dat geldt dus voor artsen blijkbaar ook, dat ze er minder op gespit zijn. Voor een deel van de artsen geldt dat zeker, ja. ja. Er is gewoon ja, veel minder awareness, zoals dat heet... dat het bij mannen echt ook voorkomt. En ja, dat het ook niet zoveel voorkomt. Natuurlijk. Precies. Ja. En daardoor wordt er vaak wat later aan gedacht... dat het wel eens borstkanker zou ja. kunnen zijn. Um, meneer Poelstein, hoe zag uw behandeling eruit? Wat is er uiteindelijk gebeurd om het te bestrijden? Uh, uiteindelijk, is het, uh, is een, uiteindelijk werd er nog een tweede tumor ontdekt in de borstspier... Uh, dus er is een stuk uit de borstspier weggehaald en alles rond het gebied van de tepel, ook de tepel. Dus eigenlijk is ja, de linker borst uh, uh, weggehaald. En vanwege ook de historie is het daarna nog 33 keer bestraald. Juist. En hebt u chemo gehad? Geen nee, chemo, nee. nee. Want, want u kunt natuurlijk niet over het specifieke uh, geval van de heer Poelstra iets zeggen, uh, meneer Van Diest. Maar uh, wat vermoedt u dat er eventueel anders zou kunnen zijn in de behandeling bij mannen dan? Nou, ik, Dat is eigenlijk iets wat we moeten gaan uitzoeken nu. U weet uh, dat gewoon nog niet. We weten dat gewoon nog niet. Het is alleen, nu, t, tot nu toe hebben we eigenlijk niet zo duidelijk geweten... dat er zoveel verschillen zijn. En gedacht van, nou ja, borstkanker bij mannen... dat kunnen we ongeveer zo behandelen als we gewenst zijn om bij vrouwen te doen. Nu zo duidelijk is geworden dat al die verschillen er zijn... Uh, hebben we ons beseft dat we dat... Nu aan het begin staan van een heel nieuw onderzoek, waarbij we dus verschillende behandelingsvormen maar eens heel goed met elkaar moeten gaan vergelijken. Om te kijken, werken ze net zo goed als bij vrouwen of kunnen we daar nog een aantal dingen aan verbeteren? Ja, maar vrouwen worden toch ook niet op eh, eenduidig behandeld. Dat, dat zou bij mannen toch ook niet zo zijn? Dat klopt. Er zijn heel veel verschillende behandelingen, die ook bij vrouwen eigenlijk heel erg worden toegesneden op de specifieke kenmerken ja. van de tumor. Ja. Bij mannen gebeurt dat in meer of mindere mate ook, maar toen we terugkeken naar hoe de mannen met borstkanker... bij ons in de regio zijn behandeld, zagen er dus heel veel verschillen. Terwijl mm -hmm. het bij vrouwen allemaal heel sterk geprotocoleerd is. Hè, dus Dat we zeggen dat je de behandeling op eenzelfde manier doet... Mm -hmm. blijkt het bij mannen eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus die is wel heel duidelijk dat er gewoon heel veel verschillen zijn... in de behandeling bij mannen. En Klink... daar willen we iets aan gaan doen. Klinkt ook een beetje als mannen nog een beetje proefkonijnen zijn... in dit stadium. Ik zou dat woord niet willen gebruiken. Ik denk dat ja, het, het iets het is, niet goed, goed weten je wat je woord. moet doen. Ja, oké. Okay. Ja. Maar in elk geval... Um... Um, dat, er, dat er een grotere onzekerheidsfactor is bij de behandeling van Klopt, kanker Klopt, dat is zeker zo. En dat komt Althans, omdat er zo weinig ervaring is. En ja. Dat is ook een van de redenen waarom we denken dat het goed zou zijn... dat we wat meer te centraliseren. Ja. Dan hebben we ook in het UMS utrecht een speciale polykliniek geopend... voor mannen met borstkanker, om daar dus op een speciale manier aandacht aan te geven. Waarom zou dat niet kunnen, bijvoorbeeld in het antwoord van Onien van leen. Le oh, dat kan ook heel goed. We hebben dat initiatief zelf genomen. Ja. We denken dat het verstandig zou zijn om deze zeldzame ziekte in een beperkt aantal centra te centraliseren. Ja. Dat hoeft niet per se alleen maar in het uh, UMS Utrecht. We gaan trouwens heel intensief samenwerken met het Antony van de okay. dat is misschien wel ja. bekend. Dus ik denk dat het best zinnig zou zijn als zij dat ook zouden gaan doen, maar dat het, dat in Nederland op niet te veel plaatsen gebeurt, dat lijkt ons verstandig. Maar als het voor borstkanker geldt, geldt het dan niet voor alle vormen van kanker? Bepaalde, echt vaak voorkomende vormen van kanker die kun je best in ziekenhuizen doen, die daar gewoon goede protocollen... en. Nee, maar en... sorry, dat, het, dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen, bedoel ik. Ja, dat zou best kunnen. Uh, dat het zou is best kunnen? Het is natuurlijk wel zo dat uh, borstkanker... natuurlijk wel een, een specifieke vorm van kanker is... waarbij hormonen een rol spelen. Nou, die hebben vrouwen natuurlijk wel... normaal gesproken in hun lichaam. Mannen eigenlijk maar in hele lage dosis. Dus daar kunnen verschillen tussen zijn. Ik, ik denk wel dat je kunt stellen... dat de verschillen tussen mannen borstkanker en vrouwen borstkanker... Groter zullen zijn dan longkanker bij mannen en vrouwen. Daar verwacht ja, ja. ik veel okay. minder verschillen, eerlijk en Dat heeft met hormonen te maken. Ja. Inderdaad. Meneer Poester, wat zou u nog voor vragen hebben aan, uh, aan iemand uh, als meneer Van Diest, nu u dit verhaal hoort? Uh, nou ja, het, het is natuurlijk: je hebt nu aan de linkerkant heb je dat gehad. Dan denk ik, oh, er zit ook aan rechterkant. Uh, dus ik, mijn vraag is wel: uh, wordt je dan uiteindelijk in de nakontrole of in de nazorg wel adequaat? Uh, gecontroleerd en onderzocht. En is dat dan wel voldoende? Ja. He, dus zeg maar, de eerste ding wat je voelt. He, oh, daar richten we ons op, dat is dan uh, eruit gehaald en bestraald en alles en dat zou dan goed moeten zijn. Maar er ligt wel een vraag: goh, hoe zit het dan werkelijk? En moet daar een andere controle op uitgevoerd worden, in het vervolg hm. he, of in de nazorg. Ja, ik ga nu natuurlijk iets, iets gek zeggen. Want ik ga zeggen, bij vrouwen weten we dat als je borstkanker aan de ene kant hebt gehad... dat je verhoogde kans hebt om borstkanker aan de andere ja. kant te krijgen. Als ik zeg dat er verschillen zijn, moet ik natuurlijk niet nu zomaar gaan zeggen... dat dat bij mannen ook wel zo zal zijn. Maar die kans is natuurlijk redelijkerwijs aanwezig. Dus daar moet je in ieder geval heel erg goed op letten in de nakontrole. Ja. ja. Wat, wat, wat, wat is de volgende stap nu, wat u betreft, meneer Van Diest? De volgende stap is denk ik dat we eerst moeten proberen... de behandeling zo goed mogelijk te standaardiseren... op basis van de kennis die we nu hebben. De stap daarna zou moeten zijn dat we eigenlijk opnieuw gaan uittesten... wat de effectiviteit is van de verschillende behandelingsvormen. Ja. Door die gewoon in een bepaalde groep uh, mannen uh, opnieuw te gaan bekijken. Door die mannen te, ja, volgens het lot te verdelen over behandeling A of behandeling B... En, en te kijken wat het effect daarvan is. Hebt u daar meneer Poelstra voor nodig? Ik denk dat als we daar aan toe zijn, dat uh, meneer Poelstra nog, uh, nog heel goed en gezond is. En daar waarschijnlijk niet meer voor een aanmerking komt. Okay, dus dat zou gaan om patiënten ja. die relatief kort daarvoor zijn geopereerd. Want met terugwerkende kracht kun je dat niet meer onderzoeken, wil ik vragen. Niet datgene wat we het liefste nee. zouden doen. Namelijk het geven van een aanvullende behandeling recht uh, direct eigenlijk na de operatie. Ja. Dat is eigenlijk waar we ons als eerste op zouden willen richten. Hebt u behoefte om dat te volgen, deze, deze hele nieuwe uh, manier van ja, kijken? Ja, ik denk wel dat de het gewoon krammen. automatisch uh, ja. volg. Bedoel, ja. uh, het is altijd interessant, zo'n soort dingen. Dus dat ja. uh, zal ik zeker volgen, ja. Maar goed, ja. laten we hopen dat u in elk geval niets meer... Uh, behalve bij dit gesprek <laughs> met meneer Van Diest te maken krijgt. Ja, laten het, we, zullen we daarop, ja. Daarop houden. Goed, Hartelijk dank, Paul Van Diest en Willem Poelstra. Dank u dank wel. Ja,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 Suzanne Vega, Marlene on the wall. De gast in de studio is Graa Boomsma. Auteur van het boek De Multatulis van Amerika... over geëngageerde literatuur in de Verenigde Staten. Dag, meneer Boomsma. Goedenavond. Multatuli en Amerika. Wat hebben die met elkaar? Ach, alles. Multituli is nog steeds heel aanwezig in de Nederlandse literatuur. En het is een van de negentiende-eeuwse schrijvers die nog steeds in het middelbaar onderwijs worden gelezen. En hij is een van de grote opstandige individualisten die in Nederland rijk is, uh, rijk is in de literatuur. En zijn invloed is nog steeds... Ook in Amerika, voelbaar. Ik, toen ik voor het eerst naar Amerika kwam en een boekhandel binnenliep... zag ik als eerste een stapeltje penguins en daar stond op Max Averhaar. Echt waar? Echt, nooit geweten. Echt Goh. waar. U spreekt in uw boek van multituliaanse schrijvers. Multatuliaanse schrijvers. Kunt u dat zes keer achter elkaar zeggen? Multatuliaans enzovoort. Ja, ja, dat is niet ja. zo moeilijk, hoor. Ja. Wat, wat moet je, waar moet je aan voldoen om door u een multatuliaans schrijver genoemd te worden... als je Amerikaan bent? Dat is heel streng geformuleerd. maar ik, Mijn boek heb ik niet zulke strenge formuleringen. Maar ik zal toch proberen een, een omschrijving te geven van wat ik bedoel. Uh -huh. um, dat is een boek waarin de schrijver laat zien via zijn personages... dat hij bewogen is... En geëngageerd. Ik gebruik liever het woord bewogen dan geëngageerd, want dat is zo besmet, dat woord. En ook dat hij dat doet op een hele vernieuwende, verrassende manier. Max Havelaar is een heel vernieuwend 19e-eeuws boek geweest. Via omwegen, koninklijke omwegen, probeert hij iets essentieels te zeggen over de uitbuiting van de Javaan, zoals hij dat. Mm -hmm. uh, en uh, er zijn ook heel veel Amerikaanse schrijvers uit de 19e en de 20e eeuw. Want ik. Behandelen ook de 19e eeuw. Ja. Die op, op eenzelfde soort ingenieuze vertelwijze iets zinnigs willen zeggen. Over uh, misstanden in de Amerikaanse samenleving of juist uh, misstanden die ja. de democratie. Uh, een, een zwart hart toedragen. Maar de, met bewogen bedoelt u dus politiek bewogen. Uh, dat vind ik ook weer iets te eng geformuleerd. Want schrijvers <laughs> zijn nooit politici in de directe zin van het woord, maar altijd in de indirecte, reflectieve zin van het woord. En ja. dus doen ze ook wat langer over het schrijven van een boek dan een politicus doet over het, uh, het, het, het maken van een toespraak. Noemt u eens een paar van die Amerikaanse multatuliaanse schrijvers? Uh, een oude multituliaan zou ik Henry Thoreau eh, willen noemen. Dat is de man van het eh, beroemde boek Walden... die op een gegeven ogenblik eh, op een kwade dag werd gearresteerd... omdat hij had geweigerd om belasting te betalen. En dat deed hij niet omdat hij zuinig was... of omdat hij op een andere financiële reden... maar hij deed, het, hij deed dat om een principiële reden. Namelijk, hij was tegen de Mexicaanse oorlog. Eh, Amerika stond op het punt om het, de helft van het grond gebied van Mexico yes. te ontvreemden en dat is Amerika ook gelukt. Mm -hmm. En dat was zijn individualistische protest en dus werd hij een nacht in de gevangenis gesmeten. Mm. En een twintigste eeuwse? Um, ik denk aan Philip Roth, dat is misschien dat is een hele bekende schrijver die ik in mijn werk heb uh, opgenomen. Die heeft geprobeerd om te kijken hoe het nou zat met het Amerikaanse antisemitisme... Uh, in de tijd van Roosevelt, toen Roosevelt voor de derde keer... Uh, dreigde te worden uh, herkozen, hij werd ook wel herkozen... heeft hij een gedachte-experiment uitgeschreven... waarin zijn tegenstander Lindbergh was. En Lindbergh, de bekende vliegenier die over de Atlantische Oceaan vloog... die uh, had ook innige contacten met Hitler-Duitsland. Plot, ja. plot against America. Precies, plot against America. Ja. En... Uh, uh, Philip Roth doet alsof uh, op dat ogenblik Lindbergh de verkiezingen wint... met alle gevolgen van dien. En ook alle antisemitische gevolgen van die. Het is een, uh, een, een tamelijk schokkende roman... waarin Philip Roth heel ver gaat... en waarin de lezer ook heel veel dingen kan herkennen. Maar ja. uiteindelijk, typisch Amerikaans, wint de democratie weer. Ja, want dat, dat is een punt. Hè? U, u, u vermoedt een, een verband. Uh, uh, nou, laat ik het anders zeggen. U beweert eigenlijk dat er een invloed is van de literatuur... op de Amerikaanse democratie. Ja, misschien de wens en de vader en de gedachte. Ja, dat uh, misschien wel. Hè? Ja. Want hoe zou je dat kunnen bewijzen? Uh, dat kan ik niet bewijzen, maar ik ben ook geen of wetenschapper. Meten. Nee, we goed, meten. Uh, of, of, of. Uh, ik denk dat Philip Roth is een hele beroemde Amerikaanse schrijver... die heel goed verkoopt en heel goed gelezen wordt. En de plotter Against America is een van de boeken... die de laatste tien jaar eruit zijn gesprongen in zijn enorme productie. Ja. En uh, heel veel mensen die ik gesproken heb... die zijn ook geschrokken omdat het vlak na... 9-11 is gepubliceerd... waar Amerika natuurlijk nogal heftig... uit zijn, uit zijn democratische slaap werd, werd gerukt... door de allereerste aanval op vaderlandse bodem. En Philip Roth heeft die aanval nog een keer overgedaan... maar dan in mm. zijn boek The Plot Against America. Ja. En dat in 1945 eh, situeerd. Dus een, een heel interessant gedachtexperiment. Nee, dat begrijp ik. Maar we hadden het even over de invloed van de democratie. U zegt, uh, uh, ze verkopen goed... Uh, deze schrijvers, maar dat betekent nog niet dat de rijkwijde van deze auteurs uh, enorm is in Amerika en waarschijnlijk ook nog talende is, want leest het overgrote deel van Amerika nog wel boeken? De uh, Plot Against America is in vele honderdduizenden over de toonbank ja, gegaan. Leden, we weten hoeveel Amerikanen er zijn. Uh, laten we het nou niet over de kwantiteit hebben, maar over de kwaliteit. Nee, nee dat snap de, ik. En en even, intensiteit. Nee, dat, dat, ik, snap, ik snap dat u dat graag wil, en dat, dat doen we ook. Maar als u zegt er is een invloed van deze schrijvers op de Amerikaanse democratie... dan moet je het wel over kwantiteit hebben. Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk, Dan moet je het ook over kwaliteit hebben en de intensiteit van de debatten... die gaan over literatuur en wat de literatuur vermag wat andere takken van taal niet kunnen. De journalistiek is ook invloedrijk... maar de literatuur die wat langzamer is dan de journalistiek, uiteraard... die zou een hele indirecte invloed kunnen uitoefenen. Niet op de massa, maar op de individualisten binnen de massa... die op hun beurt weer hun stempel kunnen drukken op, op uh, ja, het volk. Maar dan moet je toch iets kunnen aanwijzen in die democratie... Waarvan je zou kunnen vermoeden dat dat er zonder deze schrijvers niet zou zijn? Dat kan ik niet. En dat wil nee. ik ook helemaal niet. Want ik ben geen wetenschapper, maar ik ben <laughs> zelf schrijver. Ja. En ik denk dat als we hetzelfde debat he zouden hebben gevoerd over wat is de invloed geweest van de Max Havelaar op de politiek in Nederland, dan is die. Zelfs die invloed heel indirect geweest. Maar hij is er wel geweest. En hij is er nog steeds. En dat is heel interessant. Um, een oude, tamelijk rechtse dichter in Amerika, Ezra Pound... hij was ook nog antisemiet, uh, heeft een keer gezegd... Uh, Literature is news that stays news. En dat is nou het verschil met de journalistiek. Uh, de krant van vandaag is uh, morgen weer niet aan de orde. Terwijl het boek van gisteren of dat nou van Thoreau is, of van Philip Roth, of van Dave Eggers... die een heel mooi boek over New Orleans heeft geschreven. Ja, en je het nog niet over Jonathan Franzen? Oh. Uh, ja, exact. En ja, nog veel daar heb je het wel over in uw boek trouwens. Maar. Ja, <laughs> ja. Uh, maar goed, ik kan heel, heel veel voorbeelden ja. noemen. En dat is het frappante verschil met de Nederlandse literatuur. Als ik zo'n boek over de Nederlandse literatuur... Had willen schrijven, dan had ik langer moeten zoeken en dan had ik veel minder schrijvers tot mijn beschikking gehad. Minder, maar ze zijn er toch wel? Er We zijn toch nog zeker. wel moderne Nederlandse oh, multitudies? Ja. Oh ja, zeker. Ik zou Grunberg en, en van der Heijden, zou ik daar meteen. Uh, Toescharen en, en Maria Brouwers... die een fantastisch boek... een roman over het geldwezen heeft geschreven... Ja. Casino ja, geheten. Zeker. Zou ik er ook toe rekenen. Maar ik kan niet zomaar 20 à 30 schrijvers... Oh, het is gemakzucht van u, meneer Ja, Bonsma. dat zal zeker. Maar ga, <laughs> doet u het maar even dan. Nee hoor, nee, ik zou het niet kunnen. Het is, het is een heel lezenswaardig boek. Uh, uh, hartelijk dank voor uw uitleg. De Amerikaanse Multatulis... of de, nee, ik moet zeggen de Multatulis van Amerika. Precies. Zo heet het. Het gaat over over uh, uh, literatuur in de Verenigde Staten... die we niet geëngageerd mogen noemen, maar bewogen. Uh, hartelijk dank. dat de schrijver van het boek. Dank. Het is vijf voor twaalf. So, I say now's is the time to stand with Barack Obama and Joe Biden. Roll up our sleeves and come on up for the rising. Bruce Springsteen, onmiskenbaar. Hij zal morgen optreden tijdens pro-Obama-manifestaties in Ohio, Ohio en Iowa. En aan de telefoon heb ik Erik van Brugge, campagnestrateeg van BKB in Amerika... om de verkiezingen van dichtbij mee te maken. Dag, meneer Van Brugge. Goedenavond, goedenavond bij jullie. Ja, of goedenavond uh, <laughs> bij ons. Um, had Bruce Springsteen zich, zich niet, uh, niet aangekondigd dat hij zich uit de politiek zou terugtrekken... dat hij niet meer politiek zou spreken... Nou, hij had gezegd dat hij een beetje twijfelde of hij nog iets zo intensief campagne moest voeren als de vorige keer. Um, maar je ziet nu wel dat nu de polls een beetje naar elkaar toetrekken in Amerika. En nu is het echt spannend wordt, dat toch alle mensen weer aan boord van uh, de Obama-Biden campagne gaan. Want het wordt echt wel spannend. Okay. We waren bij waren in Virginia een campagne aan het voeren bij allemaal uh, uh, zwarte wijken, waar iedereen overtuigd moet worden om te gaan stemmen. En het is zo bij die wijken, of die staten waar je gaat campagne voeren in Ohio en Iowa. Dat iedere stem echt telt. Maar wat levert en, dat dan op? Nou ja, Als hij maar tien stemmen zou overtuigen, zou het wel zo kunnen zijn dat die, die stemmen precies het verschil gaan maken tussen alles of niet in de herskiezing van Obama. Um, acht jaar geleden ging het om 75 stemmen, wat het verschil was tussen uh, Al Gore of George W. Bush. Uh, de Obama-campagne heeft wel heel duidelijk gezegd, uh, het gaat nu alle hands aan dek en Bush heeft ernaar geluisterd. Maar hij wil heel graag dat Obama in het Witte Huis blijft is dus alsnog aan boord. Juist. Welke andere beroemdheden hebben hun steun nog uitgesproken? Nou, Ik was in chartered bij de Democratische Conventie. Er was een hele lijst van mensen die daar bezig was. De Fighters traden op. Joe Hens was bezig te werven. En dat is één belangrijk ding. Al deze mensen zijn een soort rolmodellen voor mensen in het land. En Als het één ding belangrijk is, is dat Obama de opkomst verhoogt in Amerika. Dus alle mensen die de vorige keer... ...hebben gestemd, moeten opnieuw gaan stemmen. Zijn er... Sorry. Is er... Sorry. Ja, ik wou vragen, zijn er ook mensen die Romney steunen? Ja, natuurlijk. Er zijn, heel, er zijn te veel mensen volgens Obama die Romney steunen. <laughs> um, want daarom is het spannend. En daarom zijn ze nou juist zo bezig om, om iedereen erbij te halen. Eh, en uh, en uh, dat zelfs Bruce Friks nu weer een campagne op opgaat... ...is wel een teken dat ze echt denken... ...het wordt close. we moeten vechten voor iedere stem. Ze gaan echt huis aan huis, deur aan deur... Wij hebben samen met onze BKB Academie, Academie ook uh, campagne gevoerd in Virginia. Juist. En je ziet echt dat het heel erg uh, belangrijk is die mensen okay. naar de stem te gaan. Erik van Bruggen was dat, campagne van BKB. Hartelijk dank. En hiermee besluiten wij het oog op morgen. Straks kunt u luisteren naar Casa Luna met Mieke van der Wij, En zij praat met Annette Mooi, hoofdredacteur van de Gids, die 175 jaar bestaat. Een Goede nacht.